Het zijn weer vakantiedeals. Boek op steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week douwe Egberts filterkoffie 250 gram nu 3,69. En kleine drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-deals.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 Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Groningen en Friesland verlengd tot 9 uur vanavond. Dat is niet nodig voor Drenthe, daar is nu code geel, net als in de rest van het land. In Groningen en Friesland blijven ze last houden van een flinke oostenwind, met als gevolg sneeuwjacht en sneeuwduinen. Problemen met het OV, omdat het sneeuwt. We moeten ermee leren leven, vindt staatssecretaris Thierry Aartsen. Er valt wel iets tegen te doen, maar dat kost alleen voor het spoor 5 miljard per jaar. Dan moet je duizenden wissels ijs en sneeuw vrij houden. Aartsen vindt de overlast vervelend, maar zo vaak gebeurt het ook niet. In de ziekenhuizen in het noorden gaan alle afspraken, ondanks het winterweer, door. Waar het kan doen, artsen consulten telefonisch of digitaal. Maar bijvoorbeeld operaties gaan volgens planning en de locaties zijn ook gewoon open. Ziekenhuizen in Drenthe houden de bloedpriklocaties in dorpen vandaag dicht. In Schagen, Noord-Holland zijn ze met een noodverordening gekomen... om daklozen te helpen met het koude weer. Mensen mogen de komende avonden en nachten alleen nog op straat zijn... als ze warm genoeg zijn aangekleed. Als ze dat niet zijn, dan moeten ze verplicht naar de noodopvang. Anders krijgen ze een celstraf of boete. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden sneeuwt het en in de rest van het land... zijn er steeds meer plaatsen waar regen overgaat in natte sneeuw. Aan het eind van de middag vriest het in de noordelijke helft. In het zuiden is het 1 tot 3 graden boven nul. En dit was het nieuws op Slime. Flitsmeister meldt maar één vertraging. Dat is de A2 richting Maastricht-Noord bij Born. Een half uur vertraging, 5 kilometer afile af En gelukkig ook geen flitsers. Binnen een paar minuten zijn we terug in de mixes... met een uur lang rehab op Slam.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 Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen opbergrek. Bekijk alle Giga Deals op Gamma.nl. Oh, zin in thee. Oh.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 Het leuke is, het roulettewiel blijft hier gewoon de hele tijd staan in de slam-studio. Dus even een kleine speelronde. Rood of zwart, zeg het maar. dan gaan we. Oh, ja, inderdaad. Zwart. Dit is het concept. Zo maak je kans op een reis naar Las Vegas. Ik heb voor je nodig Vegas plus je leeftijd via de app van Slim. En maandagochtend, je het, spelen we verder. Vaste prik nu. Dit is Rehab in de mix met een track van Rafael Serrato. I'm gonna go a train watching Corona, ain't gonna call me the snowbelt, cause the weekend's gone the clubhouse, cause in the shutdown. Say this all Oh I see his all de F van Slam. Wat hoorde ik nou net? Freaky motherfucker. Freaky motherfucker van yeah, Mike like Dunn. Freaky motherfucker. Yes, yeah, like that. Freaky motherfucker. Well, I'm gonna let you know, if you ever been with a freaky motherfucker before, and if the motherfucker you wait tonight ain't freaky, kick his ass out the door. Now a freaky motherfucker, now a freaky motherfucker, now a freaky motherfucker. Freaky motherfucker. Uh-huh. Freaky motherfucker. Is de eerste Slam Mix-marathon daarvoor nog Thomas Newton en Lovra. En Cyberstar in de mix van Rehab Vaste Prik. Ook in dit nieuwe jaar, 2026, tussen 1 en 2, hoor je hem vlammen. Met straks nog in de mix, onder andere Jamie Jones. Live in the boot, Lina Banks. En ook Joel Corey, de man die de Grand Slam heeft gepakt deze week. Hoor je straks nog vanaf 4 uur in de Slam Mix-marathon. Don't freeze. I'm and sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Been locked and I got the balls on freeze. I'ma go hard like a fight me. to choose. a new day. Positive mental attitude. Ik heb een uur lang in de Slam Mix Marathon met zometeen vanaf twee uur Jamie Jones in de mix. Maar eerst de Mix Marathon Track of the Week. Ja, ik zou zeggen: doe het nou niet, doe het nou niet, want het is een remix van deze. Ja. Oh. ja, moet je dat nou wel doen? Moet je dat niet gewoon zo laten zoals het is? Maar het is gedaan door een echte artiest, Ja, een kunstenaar, want hij doet het al eerder met classics. Left Freak. Le Freak gedaan door Oliver Heldens, zijn remix. Maar nu is het dus tijd voor een nieuwe remix van Lady Hear Me Tonight. Het is de nieuwste van Oliver Heldens en hij heeft hem onder handen genomen. En ik moet zeggen, hij is weer hartstikke goed gelukt. De Mix Marathon Track of the Week, je hoort hem extra vaak. De populairste dancer van deze week is voor Oliver Heldens. Slam. Slam. Slam. Mix Marathon Track. Track of the Week. Of the week. Oliver Heldens hier, een nieuwe single Lady. This is the Mixed Track of the Week. Baby, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see your body light? Baby, I just feel like I won't get you out of the way